Welkom bij een nieuwe aflevering van Eindtijd en Profetie. Deze aflevering gaat over de oorlogen van de eindtijd, Jan van Barneveld. Hartelijk welkom. Uh, ja, we hebben al heel veel weer behandeld in deze serie, in deze nieuwe serie. Maar de oorlogen van de eindtijd, waar moeten we dan aan denken? Ja, er gebeurt heel wat natuurlijk hè, in de eindtijd. Dat, uh en de Arabieren zijn aardig op, uh, op weg om die oorlogen te realiseren. Ja, in ieder geval in eigen land uh, uh, wordt vlieggevochten. Uh, Israël, Israël roept om vrede. Ja. En die vredesonderhandelingen die uh, leiden tot niets. Nee. Waarom niet? Kijk, als wij ergens over onderhandelen, onderhandelen we over dezelfde auto die we willen ko kopen of verkopen. Ja. Of hetzelfde huis of dezelfde... Ja. Maar ze onderhandelen niet over met de Palestijnen over hetzelfde onderwerp. Is ze ja. onderhandeld over vrede, maar zij onderhandelen om het hele land in bezit te krijgen. Ja, want ze er, is, er is eigenlijk maar één kreet uh, wat uh, zeg maar de Hamas uh, hanteert en dat is uh, Leg met weg met Israël. Ja. Nee, er staan wat. Uh, wat was dat ook niet al in 1967 zo? Zeg je? Was dat in negen, 1967 ook al niet zo? Nee, toen traden de Palestijnen absoluut nog niet op de voorgrond. Nee, maar Dat het... is meer mee gekomen tijdens de Oslo-akkoorden van ja. 1993. Oké. Okay. En dat noemden ze dan, in Israël noemen de orthodoxen dat het verbond met de dood. Mm. Want toen hebben ze, ze hadden namelijk Arafat en de zijnen, die waren eerst uit Libanon weggejaagd ja. door koning Hussein. Toen we hadden ze... Nee, uit uh, Jordanië weggejaagd. Mm -hmm. Toen hadden ze een schrikbewind in uh, Libanon gedaan. En toen zijn ze door Israël weggejaagd. In Tunis ja. zijn ze terechtgekomen. En toen heeft Israël... Heeft ze uit Tunis terug laten komen. Die ja, hebben precies. gewoon de dood het land binnengehaald. Want ja. toen is de ellende begonnen. Ja. Maar uh, die oorlogen... Die vorige oorlogen zijn door de Arabische landen begonnen. Ja, maar 1967 rieven Nasser toch ook al van uh, de dood aan Israël. Ja, oh ja, dat, uh, dat zeker. Ja. Nou ja, nou, ga maar even kijken naar Psalm 83. Psalm 83. Psalm 83. En nou, daar gaat hij dan, vers 4, vers 3. Uw vijanden tieren. Nou, dat hoorde je dan wel, er werd enorm veel tegen ja. Israël. Ja. Uw haters, uh, die in wezen God die ze haten, het is... Mm -hmm. Een godsdienstoorlog, dat nou, wil de politiek niet erkennen, maar nee. je hoort het is altijd, maar Allah is groot enzovoorts. Ja. Overigens, Israël is nu bezig om de soldaten bijbels uit te reiken. Oh ja? Ja, uh, omdat dat toch de soldaten sterkt in de strijd en, en, en begrip geeft waarvoor ze eigenlijk vechten. Is wat hè? Maar bijbels of uh, de Torah? Ja. Ja, de Torah, dat is de Bijbel voor de Joden ja, natuurlijk. Ja, ja nee, om even de verwarring te voorkomen dat ze nee. ook het Nieuwe Testament zouden krijgen. Ja, oh. ja, maar nou wek je de verwachting dat die mensen in Israël gaan om Nieuwe Testamentjes uit te delen. Nee, maar dat de soldaten het Nieuwe Testament zouden krijgen ja, zouden ja. van de regering. Dat zou wel ja. bijzonder zijn, toch? Maar dan uh, krijg je die linker en die rechter en daar hebben ze ja. dus helemaal geen hongel mee. Ja, precies. Um, wat doen ze? Zij smeden een listige aanslag tegen uw volk. Zij is altijd mee bezig. Psalm 83, hè? Ja, ja, Een listige aanslag tegen uw volk. Vers 5. Zij zeggen: komt, laten wij hen als volk verdelgen. Dat hoor je. Ja, de Hamas dat... Roepen, dat ja. roepen, dat hoor je Hezbollah uh, roepen, dat hoor je Ahmadinejad ja, roepen. Iran. Iran roept dat, ze roepen het allemaal. Zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Ze hebben eensgezind beraadslaagd. Dat is de Verenigde Naties dus. Nou, nog niet. Oh. Tegen u een verbond gesloten. Ja. Dat is meer de Arabische Liga. Mm -hmm. Wie zijn dat? Dan gaan we even kijken naar vers 7. Ik heb het hier opgeschreven, wat die volken allemaal zijn. Uh, Dan gaan we. De eerste staat: de, de tenten van Edom en de Ismailite. Ja. Dat is Edom, is het zuiden van Jordanië. En de Ismaëlieten, dat zijn Saudi-Arabië. Nou. Die doen hard mee. Wie nog meer? Moab en de Hagriten. Moab en Ammon. Die komen straks ook nog. Mm -hmm. Dat is het midden en het noorden van Jordanië. Dat zijn de Moabieten, die zaten daar en de Ammonieten. Gebal en Tyrus. Staat er ook nog ergens. Gebal en Tyrus. Wie zijn dat? Vers 8 en staat dat. Nou, Tyrus. Dat is het zuiden van Libanon. Daar zit Hezbollah. Mm -hmm. Gebal is het noorden van Libanon. Mm -hmm. Gaan we verder kijken, Filistea, dat zijn de Palestijnen, vooral ja. de Hamas is dat, het, mm -hmm. uh, dat is het Palestijns gebied, altijd Filistijns gebied. Zelfs Asser heeft zich bij hen gevoegd. Zelfs As Zelfs Aser, dat is uh, een stuk van Irak en een stuk van Iran, ja. die allemaal meedoen. Mm. Ze zijn de zonen van Lot tot steun, dat zijn dan natuurlijk Moab en Ammon. Mm. Nou, dat is precies... De club die vandaag zo verschrikkelijk tegen Israël bezig is. Ja. En wat doen ze, wat willen ze? Gaan we duidelijk zeggen. Vers 13 staat heel duidelijk in de, in de, in de psalm. Die zeiden, wij willen in bezit nemen de woonsteden van God. Ja. Het is duidelijk, Want daar gaat het om. Daar gaat het om, om een religieuze oorlog. Ja. Een oorlog die gedreven wordt door de, de afgod van de islam tegen de God van Israël om het land van God. Dus in wezen heeft de hele strijd rondom Jeruzalem, rondom Israël, niks met politiek te maken. Nou ja, kijk, religieuze kwesties worden ook politiek uitgevochten. Ja, dat is dus die politieke ja, kwesties ja. Die hebben altijd een religieuze ja. dimensie. Dat ja. ja. speelt er ook mee. Ja. He, je weet hoe, hoe religieus Hitler was. Ja. Ja, joh, die, die, veel christenen vonden het een vrome man en noemden God, maar ja, hmm. ze vroegen niet af welke God. Ja, precies. Dat is ja. nogal erg. Nou ja, dat hebben we de vorige keer gehad, Wat Israël bidt. Overdek hun aangezicht met schande, opdat ze uw naam zoeken. Ja. Altijd is de bedoeling bekering, bekering. En opdat zij weten dat uw naam alleen is heer. En waarom ja. schande? Nou, het ergste wat een Arabier kan overkomen, dat is ja. de eer en de schande. Ja. En ze willen nog steeds de schande van de 1967-oorlog uitwissen. En willen ze uh, uitwissen. Ja, dat zit echt in hun bloed. Hè? Dat zit er gewoon in, dat, ja. dat is hun cultuur ook. Ja. Nou, en dan zien we hetzelfde. ...zien we ook nog in psalm 60. In psalm 60. Wat gaat er dan gebeuren in die oorlog? Daar uh, bidt het de psalmist. Die bidt hier, uh, dat is ook uh, gebed om overwinning. Vers 7. Uw geliefde moet het ten strijde toegerust zijn. Geef overwinning door uw rechterhand en antwoord ons. En dan komt het vers 8. God heeft gesproken in zijn heiligdom... Ik wil juichen, ik wil Sichem verdelen. Ja. Dat is Sichem? Dat is tegenwoordig Nabloes. Hm. Dat is die, een van de Palestijnse hoofdsteden. Ja. Sichem verdelen. Het dal van Succot weet ik niet precies waar het is. Mij behoort Gilead. Gilead is dus nu de Golan. En Menasse is ook een stuk van de Golan. Ephraim is de schutse van mijn hoofd. En Judah is mijn heerserstaf. Nou, ja. Ephraim en Judah. Dat is het zuiden van Israël. En Ephraim. dat zijn de bergen van Israël, waar de Palestijnen momenteel zitten. Ja. Maar dan gaan we nog verder. Moab is mijn wasbekken. Op Edom werk ik mijn schoen. werp ik mijn schoen. Dat is Jordanië, dat mm -hmm. veroverd wordt in die ja. oorlog. En over Filistea juich ik. Nou, wat gaat er dan gebeuren? Israël, die zal dat weer winnen. Ja. Want... De laatste oorlog die Israël voert, is de oorlog die die verliest. Ja, dan is, het, dan is het afgelopen met Israël natuurlijk. Ja, dat is duidelijk. Dat is een duidelijke zaak. Dus ja. Israël wint. Er komt Naar mijn gevoel... Apart dat, is dat, hè, Dat die oorlog nog moet beginnen waar wij nu al kunnen zeggen dat Israël wint. Het, ja, maar, het kan, maar hoe ze winnen is natuurlijk de vraag. Nee, dat is duidelijk, ja. Maar het kan morgen gebeuren. Ja. Het had, we zitten nu eind augustus, het had eergisteren kunnen gebeuren. Ja. Want toen stond Israël klaar om de Hamas weer te overvallen. Ja. En uh, vanwege die moordaanslag in, ja. in Eilat, waar acht Israëli's omgekomen zijn. Nee. En dat is, ja, net... dat is ook, ook wel weer opvallend, hè? want het is natuurlijk een hele tijd heel rustig geweest. Ja, ja. maar door die Arabische lent, lente waar we het over gehad hebben, is het een, uh, een, een kritische toestand in de Sinai geworden. Ja. Want Egypte hield de Sinai rustig mm -hmm. vanwege het vredesverdrag met ja. Israël. Ja. Israël die had gezegd, wij geven je de Sinai terug, maar geen soldaten, alleen de politiemacht van jullie. Ja. Maar door die chaos is het één puinhoop mm. in de Sinai. En, en de, de Al-Qaeda zit er en, en, en allerlei islamitische verzetsbewegingen mm -hmm. en, en terreurbewegingen zitten er allemaal. Ja. En Hamas heeft er zelfs geen greep meer op. Nee. Toen dacht Israël dat de Hamas het gedaan had. Maar toen bleek ineens dat die terreurbewegingen, waar Hamas geen eens greep meer op heeft, het gedaan. Ja, ja, ja. Toen zei Amerika en Egypte, alsjeblieft niet aanvallen. Terwijl Israël, het leger, stond te wachten binnen uren om weer de, de Gaza binnen te vallen. Ja. Dus het was de tijd nog niet. Nee, want Evrim was nog niet. Zeg je? Evrim was niet. er nog niet. Zo We hebben, hebben het vorige keer ja, al ja, gehad. Ja, ja. Ze mogen nog niet. Maar wat gaat er dan gebeuren? Ik denk dat na zo'n verpletterende oorlog er een verbond komt, een stuk vrede komt over Israël. Nou ja. Ah, want Israël die zal dan tot ongekende welvaart komen. Hm. Ze hebben nu een, een ongelooflijk sterke economie. Alhoewel, alhoewel, alhoewel de mensen behoorlijk klagen. Hè? Ook, ook hij, dat is waar. En ik moet gezien. je eerlijk zeggen, ja. die mensen hebben gelijk. Ja, want er zijn natuurlijk heel veel arme mensen in. De, ja, ja, dus ja. Er komen ook wel heel veel... Dat komt, heeft twee oorzaken, nu uh, je daarover begint. Dat heeft twee oorzaken. De eerste oorzaak is dat Israël per persoon jaarlijks 1600 dollar, dus zo'n 1100 euro, aan veiligheid moet uitgeven. Ja. Al die soldaten, al die mm -hmm. politie, de veiligheidsmuur, ja. de onderzoekingen. Ja. Uh, het ontwikkelen van wapens en al die dingen meer. Dat is het eerste. Het tweede is... Dat zo langzamerhand binnen Israël zich een, een aardig kapitalistische samenleving aan het ontwikkelen mm -hmm. is. Maar de rijken steeds rijker worden, net als bij ons. Ja. En de armen die worden dan weer uitgekleed. Ja, precies. En ja. daar is dus die, zeg ik zeggen, die tent in daar noemen ze dat, ja. of de, de, uh, van gekomen. Dat ze daartegen protesteren tegen de extreme huizenprijzen. Het is begonnen dat uh, uh, de geitenkaas of zo, dat die te duur werd. Ja. En, maar daar hebben ze gelijk aan. En ja. ik denk dat daar ook een oplossing voor komt. Net in jou heeft er al commissies voor benoemd om dat allemaal te regelen. Nou ja, goed, er komen natuurlijk steeds meer mensen bij. Natuurlijk. Ja, uh, en daar zul je toch goed voor moeten zorgen, als staan Natuurlijk. En die moeten een goede training krijgen om ja. te integreren. Integreren. Integreren. Integreren. Integreren. Integreren in het land. Ja, dat kan allemaal we uit. Geweldige woorden zijn dat. Ja. Maar goed, maar dan. Komt er dus een welvaart in Israël. Ja. Een ongelooflijke welvaart mm -hmm. komt er dan. En er komt een periode van rust en vrede. Ja. Let maar op, want dan gaan we naar Ezekiel 38. Die Gog en Magog oorlog. Ja. De overwinning over Gog staat er even boven. Dat speelt in de eindtijd, want we lezen in vers 8. In geruime tijd zult gij een bevel ontvangen. Dat is die Gog. Dat is niet geheimzinnig. We zullen later nog even over hebben wie dat is. Ja. Zult gij een bevel ontvangen. In de jaren der toekomst zult gij optrekken tegen het land dat zich van de oorlog hersteld heeft. Dat denk ik dat dat die Psalm 83 oorlog is. Ja. Dat van de oorlog hersteld heeft een volk dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is... Ook op de, op de bergen van Israël. Waarschijnlijk zal dan na de oorlog van 83... ...zullen die bergen van Israël weer vrij worden. Ja. Ook voor Ephraim en Menassen die eraan ja. komen. Ja. Dat zal gebeuren. En een volk, dat staat er in vers 8, het laatste gedeelte... ...allen wonen zij in gerustheid. En dat zien we nog een keertje. Dan is God boos op die goch. Zo zegt de Heer de Heer in vers 10... Te diendagen zullen plannen in uw hart opkomen. Gij zult een boze aanslag beramen. Weer een aanslag, een aanval. Gij zult zeggen, ik zal optrekken tegen een land van dorpen. Een overval plegen op vreedzame lieve die, lieden die in gerustheid wonen. Hmm. Dus de, ze vertrouwen dus op, een, op... Op het verbond wat ze hebben gesloten. Op een verbond dat gesloten is. Misschien op de Verenigde Naties. Nee. Alle landen zeggen, nou, dan komen die Arabieren niet meer. Nee. Misschien worden die Arabieren ook ontwapend. Die terroristen worden misschien ook ontwapend, maar Israël die woont daar uh, in gerustheid. En waar komen ze dan tegen in gerustheid? Moet maar eens even kijken, Dat is, het gebeurt dus in de eindtijd, wat ik net zei, en uh, in vers 14 lezen we ook. Daarom profiteer, mensenkind, en zeg tegen Gog: zo zegt de Heer de Heere, zult gij niet gewaar worden, te diendagen, dat mijn volk Israël in gerustheid woont. Zie je het? Vier keer staat het in ja. dat ze in gerustheid wonen. Ja. En dan gaan we kijken, wat komen ze toen? Let op in vers 12. Om buit te maken en roof te plegen. Met andere woorden, er valt wat te roven. Ja. Het land Israël is rijk geworden ja. in die tijd. Ja. Dat is ook wel logisch. Nou, wat zijn de rijkdommen van Israël? Olie, gas. Ze hebben daar in de zee... In, in het noorden, aan de kust van Haifa, mm -hmm. hebben ze gas aangeboord... dat uh, hele Israëlische energiebehoeften kan, uh, kan okay. dekken. Mm -hmm. En ook nog eens een keertje een heleboel kan uitvoeren. Ja. Ze hebben ja. olie gevonden wat nog veel meer is. Ze ja. hebben ontzettend veel gas en olie gevonden ja. in Israël. Ja. En technologische ontwikkelingen natuurlijk. En, en ze zijn natuurlijk technologisch het beste van de wereld. Ja. Uh, dat is hun ja. belangrijkste exportproduct. Ja. Uh, IT zeggen ze dan. Mm -hmm. En uh, dat is die, die informatietechnologie. Informatie nou. Dus dat gaat natuurlijk verschrikkelijk goed. Uh, een overval plegen op vreedzame lief, om, om, lieden om buiten te maken en roof te plegen. Mm -hmm. En wat staat er in vers 13 staat het nog op de helft? Wat komen jullie doen? Komen jullie om buiten te maken? Hebben jullie je menigte één om roof te plegen? om zilver en goud weg te slepen, om haven en goed te bemachtigen, om grote buiten te maken. Zie dus wat zien we nu? Twee dingen. Israël herstelt zich van de oorlog. Israël leeft in vrede. En we zien ook nog eens een keer dat uh, Israël erg rijk geworden is ja. en dat ze buiten komen maken. Ja. Wie zijn die volken nou? Dat is een volgende vraag natuurlijk. Ja. Wie komen er nou? Dan gaan we even kijken... Wie zijn het? Dat lezen we in vers 4. Paden en ruiters, volledig uitgerust. En uh, vertrouwd met het zwaard, ook Persen. Iran doet weer mee. Iran doet, ja, dat is niet verwonderlijk natuurlijk. Ethiopiërs, daar wordt dan Soedan mee bedoeld, Noord-Soedan. Ja. Uh, Ethiopiërs, Puteers, dat is. Libië is dat, Libië die meedoet. Allemaal uh, met schild en helm. Gomer en zijn kruisbende. Wie zijn dat? Gomer, is dat Egypte? Nee. nee. Betogarma, ver in het noorden met zijn kruisbende. En dat zijn allemaal volken, Mesech en Tubal, die daar staan in vers 2 en mm -hmm. vers 3. Nee? Dat zijn allemaal volken uit Turkije. Turkije? Allemaal Turkije, Turkije is dat. Mm. En uh, ook vooral dat gebied ten zuiden van de Caucasus, ja. bij het, de Zwarte Zee. Ja. Vandaar, vandaar dat de relatie Israël-Turkije dus nu al onder spanning ligt. Uh, zeer verstoord is. Zeer verstoord is en te uh, verwachten is dat uh, en van, vandaar zij ook al, hier dus op komen dagen. Ja, ja, en vandaar ook dat, uh, dat we zien dat Turkije steeds meer de leiding op zich neemt van die chaotische Arabische wereld. Ja. Uh, het was bijna in augustus van uh, voor, dan dit jaar: heeft Turkije ingegrepen in de Syrische crisis. Ja. Ja, bijna hebben ze Assad afgezet. Ja, precies. Ja. En, en, en ze hebben overal hebben ze conferenties en overal speelt Turkije een de eerste mm -hmm. viool. Ja, klopt. En het kan best zijn, en dat is een theorie van, van, van, van sommige Midden-Oosten-kenners en Bijbelkenners, dat ze zeggen, nou dan komt daar in Turkije staat een of andere machtige imam op, een of andere islamitische grootheid, mm -hmm. En die daar in Turkije, die zullen dus op een gegeven moment de wereld gaan beheersen. En dat zal die Gogh zijn. Anderen denken dat het antichrist is, weten het niet. Ja, Gogh hebben natuurlijk heel lang gedacht aan Rusland. Ja, maar dit is een andere theorie. Kijk, het zijn allemaal stuk voor stuk islamitische landen. Soedan, Libië, Iran... Uh, al die landen, zijn, stuk voor stuk Rus, uh, zijn dat landen ja. van, met een moslimachtige ja. ja. En het is vrij onwaarschijnlijk dat ze zich gaan verenigen onder de Rus. Ja. Er is maar, altijd oorlog geweest. Maar, maar Rusland dus. is natuurlijk ook niet altijd de vriend van Israël geweest. Nee, die mogelijkheid laat ik niet uit. Nee, sluiten, want ik, ja. ik, ik ja. heb altijd de gewoonte om... Een bepaalde theorieën naast elkaar te laten staan, maar ja, dat heb ja. ik nooit ongelijk. Nee. <laughs> <laughs> nou ja, goed, en uiteindelijk zal de tijd het ook leren. Ja, Natuurlijk. We hebben het al eerder gehad over voortschrijdend inzicht... Ja. ...wat de profetieën geven. Ja, ja. Ja, en, en dat zal ons ook steeds dichterbij uh, de, de waarheid en de werkelijkheid brengen. Ja. Maar ja. als je al die volken zo leest, dan komt het wel als een, uh, een wolk over jezelf heen. Ja. Dat, oh ja, dat, maar eerst is hier staat zwaarden en schilden. Ja. Ik denk dat dat een indicatie is dat het dat Midden-Oosten gedemilitariseerd is. Hmm. Vreedzame lieden zonder muren staat er al in. Welke vers is dat? Die zwaarden en schilden. Uh, vers 4. Hmm. Een grote schade, grote en kleine schilden, vertrouwd met het zwaard enzovoorts. Zie ja. Dus waarschijnlijk na die 83-oorlog, die ja. nog uh, al desastreus zal aflopen, mm -hmm. zullen ze allemaal gedemilitariseerd worden. Ja. En zal Israël ook zijn atoombom kwijtraken? Ja. ja 83-oorlog bedoel je Psalm 83? -oorlog. Die psalm, ja, in ja. Psalm 83-oorlog. Als ja. ja. ik ja. me opeens 1983, wat was dat dan nou? Nee, nee dat, <laughs> uh, nee, ja. nee, dat is zo. Ja. Maar wat doet God? God schept dan weer verwarring. Ja. Want die legers die komen op de bergen van Israël. Ja. Uh, dus die komen een stuk Israël binnen. Ja. En dan zie ik in vers 21. Dan zal ik op al mijn bergen het zwaard tegen Hem oproepen, laat het woord van de Heer. Het zwaard van de een zal tegen de ander zijn. Dat ja. is pure verwarring. Wat gaat er dan gebeuren? Uh, vers 9. Dan zult gij optrekken als een opkomend onweer. In het ja. Hebreeuws staat als een Shoah. Ja. En de Shoah is het Hebreeuwse woord voor de holocaust. Ja. En zij zullen dus weer dreigen met een holocaust. Zie je, dat, dat is de moet je toch niet aan denken. Zeg je, dat moet je niet aan denken. Nee, dat is verschrikkelijk. Ik denk van jongens, we hebben het nu toch een keer geleerd. Hè, naar uh, 1945. Ja. ja, en toen klonk het in de kerken en in de politiek. Uh, mm -hmm. niemals of never again of ja, nooit meer. Ja. Ja, ja. Maar dat is helemaal weg. Ook bij veel kerken. Het is helemaal verdwenen. Ja. Terwijl de stemmen van de Arabieren toch duidelijk genoeg zijn. Ja, we hebben het gelezen net uh, over de vernietiging. Ja, ja. Hun plannen tot vernietiging. En je en dat hoort het. Je, je, en je, hoort, je legt de kranten naast en je ziet dat... Het, en je uh, leest het uh, weer... en je ziet het en je hoort het. Ja. Het is allemaal zo ongelooflijk bij ons ja. wat er gaande is. Het ja. woord van God maakt zich zo waar. Ja. En, dat, en, en, en door al die dingen heen schreeuwt de stem van de almachter eigenlijk. Ja. Bekeer je toch. Ja. Dat zie je ook in openbaring mm -hmm. bij die rampen. Ja. Jezus, dat zegt de heilige geest, die zegt bijna... Huilend, zou ik bijna ja. zeggen. En toch bekeerden ze zich niet ja. van hun boze werken. Dat is Gods bedoeling. Nou ja, wat gebeurt er nu met die mensen van die als een, als een onweer erop afkomen, als een showa? Vers 17. Zijt gij het, van wie ik in vroegere dagen gesproken heb, door de dienst van mijn knechten, de profeten van Israël? En dat zijn teksten, heb ik opgezocht, die gaan ook gedeeltelijk over de antichrist. Ja. Dus dat geeft weer aanleiding dat die Goch wel eens de antichrist zou kunnen zijn. Ja. Maar ik, weet, ik weet het niet nee. hoe dat moet passen. Maar wat er, dan gaat, wat er dan gebeuren gaat in vers 18. Als Goch komt in het land van Israël, uit het woord van de Heere Heere. Dan zal mijn grimmigheid opstijgen in mijn neus. En in mijn naaiver in het vuur van mijn boosheid zal ik spreken. Er zal een zware aardbeving het land van Israël teisteren. Ja, beven zullen voor mij de vissen der zee. Ja. Duidelijk het tsunami. tsunami. Natuurlijk. Ja, als ja. de vissen der zee beven, die beven voor een tsunami. Ja. Die beven niet voor aardbeving, een zeebeving. Nee. Beven zullen mij de vissen der zee. En de vogels en de dieren. En, en, en, en alle mensen die op aarde. En de bergen zullen neerstorten. De bergwanden zullen vallen. Elke muur zal ter aarde storten. Nou, en dan is het dus op een gegeven moment uh, die oorlog is afgelopen. Ja. God die grijpt daar dus in. En ik zal mij groot en heilig betonen. En mij doen kennen. Ten aanschijn van vele volken. En zij zullen weten dat ik de Heerde ben. Ja. Dat is dus de afloop van, van deze oorlog. Ja. En dan staan er nog wat, uh, wat bijzonderheden in hoofdstuk 39. Over uh, die lijken die er liggen. En het opruimen daarvan. Ja. zeven ja. jaar. Ja, ja. En al die dingen meer. Maar dan, daarna... ...komt dus de vrede over Israël en daarna komt de heerlijkheid van God onder de volken... ...en daarna zal er dus vrede zijn. Ja. Dat is dus uh, de, de Gog en Magog oorlog. Dus nog eens samengevat, eerst een min of meer plaatselijke oorlog... Ja. ...met al die volken rond Israël die nu zo tegen Israël geweest. Dat was rezen, Psalm 83 en Psalm 60. Ja. Uh, daarna komt er een intense tijd van intense vrede... Mm -hmm. En en, en en intense voed voor Israël. Ja. Ja, dat het toch goed gaat. Daarna gaan die volken rond Israël die gaan, uh, samen zweren weer. Ja. En waarschijnlijk komt er ook een stuk ontwapening. Mm -hmm. Daarna zullen ze eigenlijk, denk ik, met een massale intifada... ...zonder vuurwapens, maar wel met zwaarden en schilden... Ja. ...zullen ze de grenzen van Israël overlopen. De dorpen overlopen daar, want Israël heeft dan ook weinig wapens ja. meer. Ja. En, en dan komen ze op de bergen van Israël, komen ze, en dan treedt God op met een enorme aardbeving, met ja. een enorme slachting. En dan op zegt elkaar. God van tot hier en niet verder. Dan is het verder afgelopen. Ja. En dan wikkelt God verder zijn helsplan met de volken ja. en met Israël wikkelt hij verder af. Ja. Nou, hier moeten we het bij laten, Jan, de tijd zit er weer op. de oorlog is net voorbij. De oorlog is, deze oorlog is net voorbij, is ja. dat de laatste oorlog? Nee, er nee, komen nee, ook nee. nog die Jeruzalem oorlogen. Ja, daarom. Dus dan gaan we daar de volgende aflevering neem ik aan, over hebben. Ja ja, ja, ja, ja. En daarna pas dan gaan we weer met kerst zingen Vrede op aarde. Ja, ja, en dan kunnen we het zonder gewetensbedrijf ja. zingen. Maar goed, vrede kunnen we nu al hebben met de Heer. Amen. Jan, heel hartelijk dank voor je komst naar de studio. U thuis, we hebben het gehad over oorlogen. En ook over oorlogen die gaan komen. Daar praten we in de volgende aflevering over. Maar het doet mij denken aan Matthäus 24, waar al staat dat die oorlogen zullen komen. Daar wordt gesproken over rampen, over oorlogen, over aardbevingen. Maar daar hoeven we niet bang voor te zijn. Jan zei het net al, wij kunnen de vrede van de Heer Jezus in ons hart hebben. En we hopen natuurlijk dat u die vrede in uw hart heeft. En als u dat nog niet heeft, dan hopen we dat u dat gewoon zult krijgen. Heel eenvoudig door de Heer Jezus toe te laten in uw leven. Heel hartelijk dank voor het kijken en graag tot de volgende aflevering van Eindtijd en Provencie.